Joost, als jullie al lekker gaan zitten, Nicole, als jij lekker gaat zitten. Zoals, zoals ik vorige les al heb verteld, gaan jullie vandaag een kaart maken. Het lijkt me een beetje een treurig vak, landschapsarchitect. Helemaal niet. Hoe vaak kan je nou een landschap veranderen? Nou, nooit helemaal op de schop gooien natuurlijk, maar wel dingen aan toevoegen en verbeteren. Dus het is juist een heel optimistisch vak, vind ik. Beste luisteraars. Hartelijk welkom in het tweede deel van een korte serie waarin we Nederland grondig op de schot nemen. Wij nodigen u uit om in gedachten ons land eens helemaal opnieuw in te richten. Wat zou u doen? Meer waddeneilanden. Uh, ik heb uh, vooral veel snelwegen gemaakt zodat je e sneller ergens bent. Ik heb uh, mijn eigen stad erbij. Ik heb uh, Amsterdam in het midden gezet. Ik heb een uh, heel groot meer erbij gemaakt. Wij van Villa VPRO gaven aan drie verstandige mensen met visie... een blanco kaart van Nederland en daarbij de opdracht om ons land opnieuw in te richten. Geheel naar eigen wens, inzicht en voorkeur. Ze zetten Nederland nou niet helemaal vol met automaten en kermisattracties. Maar je mag het wel met je eigen invulling doen. Dus je mag helemaal maken zoals je dat zelf graag wil. Vandaag presenteren wij met gepaste trots... Het nieuwe Nederland van onze Rijksadviseur van het Landschap. Ja, zegt hij het maar. Ik ben Ietje Verdes, ik ben landschaparchitect. En ik ben Rijksadviseur voor het Landschap. Jamie, je krijgt straks van mij een kaart. Wat was ook alweer de bedoeling? jij het Daarnaast gaf adreskundejuf Lonneke Rovers... dezelfde opdracht aan een brugklas van het Mendel Lyceum te Haarlem. Ja, dus je mag Nederland gaan inrichten zoals jij dat graag wil. Fouten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Als we weer opnieuw zouden kunnen beginnen, het is natuurlijk een heel rare vraag voor een landschap. Dus je bent altijd bezig om, op het bestaande verhaal van het landschap en de geschiedenis en wat er allemaal aan gelaagdheid in zo'n landschap is om daarop voor te bouwen. Dus je bent helemaal niet zozeer geïnteresseerd in als ik nou een blanco kaart heb, wat ga ik dan doen? Daar ben ik helemaal niet zo in geïnteresseerd. Dan heb je soms niet Het iets aan het landschap doen, maar was dat er me nooit geweest. Ja, dat, dat wel. Dat is wel zo. Nou, die beperkingen ja, halen we nu helemaal ja, weg. die halen we weg. Nou, ik, wat, ik, wat ik hier vooral heb getekend... Hè, dat is dat we zijn in Nederland natuurlijk heel erg uh, ver gegaan... met het ontginnen van ons land. Dat is natuurlijk ook helemaal onze volksaard en cultuur. Het, het land maken, polders maken. Dat en heel aan heel de goed. ene kant vind ik dat een traditie die uh, heel erg mooi is. En die ik ook... Ook als ik opnieuw zou beginnen zou ik dat voor een heel groot deel wel doen... Maar we zijn in Nederland, denk ik, heel erg in doorgeslagen. He, toen, van, op een gegeven moment van, inderdaad, in de 19e eeuw was het stoomgemaal, elektrisch gemaal uitgevonden. konden we alles. En toen zijn we heel ver doorgegaan met al het water wat er bijvoorbeeld nog was. He, aan bijvoorbeeld natuurlijke meren die er waren. Of, of teur, die door turvinding waren ontstaan. Om het allemaal droog te malen. En als je er nou over nadenkt. Dan zou je kunnen zeggen, nou als we nou bijvoorbeeld in dat, dat lage deel van Nederland hè, wel gewoon onze polders hebben, die, die laten we zo, dat is ervoor ook prachtig, maar dat we eigenlijk die, die laatste, al die laatste rijen van meren, die we toen tenslotte in de 19e eeuw nog hebben droomgemalen, ja die zou ik wel, zou ik weer open willen gooien op, op uh, een heel grote schaal. En ja wat ik hier dan heb getekend is dat je bijvoorbeeld, nou je hebt dan natuurlijk de duinen, hè, dat is natuurlijk gegeven, dat je heel steden aan die, aan die kust zou kunnen hebben, misschien nog wel meer dan met nu hebben, dat je daarachter een heel gebied open zou moeten houden, Daar heb je die meren en dan heb je bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam echt als watersteden daarin liggen, dus die, die zouden ook heel, heel veel meer dan nu het geval is door water omgeven kunnen zijn en door water dooraderd. Um, nou, dan is dat allemaal met elkaar en dat, dat verbindt dan ook eigenlijk de Zeeuwse delta met het, het Markenmeer. Dus dat, ja, dat is iets, daar zou je natuurlijk voor een deel de tijd terug moeten draaien, want hier zijn natuurlijk een aantal plekken waar ik nou die meren tekent. Er liggen nu, uh, ja, er liggen nu dorpen, steden, kassen, glastuinbouwgebieden. Dat zou je, zou je terug kunnen draaien. Ik heb, de, ik heb, voorbij ik dus. heb twee waddeneilanden overgelaten. Oh, wat heb je met de rest gedaan? Uh, die heb ik weggeveegd van de kaart. Ik hou niet zo van heel ver van mijn eigen huis weg. Het gaat goed en ik heb van Amsterdam een wereldstad gemaakt. Eindelijk. Zodat uh, Nederland rijker wordt. En van de. Hoe word je een wereldstad? Uh, door heel veel. Uh, uh, ja. Met. Uh, rijk. Met allemaal fabrieken in de buurt. En booreilanden en een vliegtuig, een vliegveld ernaast. En dan ga ik hier iets meer bos maken. Uh, in Groningen een beetje meer bos. Zodat de, de Nederlanders daar meer kunnen uitrusten. Ik heb hier goudmijnen gemaakt. In Zeeland liggen de goudmijnen? Ja, want uh, nou ja gewoon en dan hebben ze hebben, ja, hebben we eigenlijk meer geld en kunnen we dat verkopen aan andere landen. Ja, super. En ik heb een groot safaripark getekend voor tropische dieren. Dit is in Flevoland. Ja. Er komen de tijgers, de leeuwen en de olifanten. Ja. Wauw. En op dit eiland mag je alleen maar fietsen. Dat is schiemelijk ook. En hier mag je alleen nog maar lopen. Dit is de Schelling toch? Ja. ja. En dit, daar woont niemand. Dat is een onbewoond eiland met alleen maar natuur. Oh, Flevoland moet iedereen verdwijnen. Ja. En uh, dit wordt uh, de havenstad. Maar er komen hier ook nog havens, zodat ze ook met spullen kunnen vervoeren en zo. Maar ik ben nog niet helemaal klaar, hoor. In het rivierengebied kan ook heel veel landbouw erin blijven. Um, alleen, ja, als stel nou dat het in de toekomst, he, die, die overstromingen, het, he, het regen gaat meer regenen en de zeespiegel komt omhoog. Dan zijn de dijken niet meer voldoende, dus dan heb je ook in het rivierengebied... Die oudere komgronden, die lage gronden nodig om tijdelijk bijvoorbeeld het water te bergen. Maar daar kan best landbouw in zitten. Alleen moet je hier natuurlijk oppassen dat je hier te veel gaat verstedelijken. Want ja, dan heb je natuurlijk een probleem wanneer ineens in de zoveel jaar die, die dijken gaan overstromen. Ja. Dus eigenlijk alles wat ik hier lichtgroen heb gekleurd, dat is nog best veel. Daar zit, er zit nog landbouw in. In Weegnet zou dat gronden op de schop worden genomen? Ja, ik vond het een beetje een klein kaartje om al die wegen te, ja, te tekenen. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Volgens mij is, is ons wegennet, uh, dat, dat, heb je, dat heb je toch ook nog wel nodig. Je dat een goede weg achter de kust nodig hebben. ...in die verstedelijking die ik hiervoor zie. Ja, want jouw kust is echt dichter bebouwd. Hè? Ja, ik heb meer bebouwing echt achter de kust gezet. Je dus nou, in het ook graag wel aan zee natuurlijk. Ja, dat is ook zo. En het zijn ook gronden die liggen, liggen vrij hoog. De duin heb ik nog wat verbreed. Ik heb hier bij Zeeland nog als voordeel ontwikkeling... ...nog wat nieuwe eilanden, natuureilanden getekend. Ja. Dus je zult misschien wel een betere route... ...dan we nu hebben vlak achter de kust nodig hebben... Ja, en Nederland eh, is natuurlijk niet een, een eilandje in de wereld. Dus je hebt goede internationale verbindingen nodig. Dus ik, ik denk dat de A1 van Amsterdam naar Duitsland... en de, eh, naar de A2 gaat af naar Maastricht. Dus eigenlijk ook de verbindingen juist met Duitsland en België... die hou je er gewoon in op die manier. Ik, ik zou me wel kunnen voorstellen... dat als het echt Amsterdam en Rotterdam zo in het water liggen... dat je ook misschien veel meer verbindingen over het water zou kunnen maken. Dat je, ja... Ook, ook met, met snellere boten, hè. wat je nu in Amsterdam al over het Noordzeekanaal hebt, zo'n draagvleugelboot. Ja. Dat je ook in de toekomst veel meer zo'n vaarsysteem voor de korte afstanden zou kunnen maken. Ja. In onze industrie, blijft het dan bij Rotterdam en zo? Of gaan we dat meer op het droge in de oosten leggen? Uh, ja, ik heb het ook niet echt getekend, hè, maar ik uh, denk wel dat onze haven, dat is natuurlijk Rotterdam. Dat ja. is onze grootste haven. En. Uh, Zoals ik deze kaart heb getekend, wordt Amsterdam wel een stad die ligt landschappelijk prachtig natuurlijk. Aan het binnenwater en aan het buitenwater. Nee, en en het is, ja, dat is niet de hele grote bedrijvigheid. Dus die kan ik me voorstellen. Dat je ook uh, in dat idee van we gaan de kust, een, he, de kust versterken met zand. Dat je ook best nog een in ieder geval die tweede maasvlakte en misschien nog wel een derde zou kunnen maken. Dat zou hier wel goed in passen in ja. dit beeld. En dan is Rotterdam blijft dan gewoon echt de grote havenstad. Nou, ik heb er een stuk meer bos bij gedaan, want ik vind dat er veel te weinig bos in Nederland is. Ik ga meer steden maken, want dan, um, ja, dan kan je meer scholen, dan je, je, um, ja, kan je meer gebouwen neerzetten, kan er ook meer mensen in je land. Ik maak veel boottours. Dan kan je goed naar uh, elk. Waddeneiland en naar een provincie die ik nog geen naam gegeven heb. Wat zal de grootste verandering zijn in jouw land? Um, waarschijnlijk um, dat hier nog een hele grote steden komen en hier ook nog. En dat, in het oosten bedoel je, tegen ja, de Duitse grens? Uit. Ja, en dat het platteland meer verdwijnt. Oh niet van melk voor kaas? Nou, dat gaan we gewoon overal waar plek is doen, denk ik. De restjes ja. worden opgevuld met glas en koeien? Ja, en fabrieken. Dat ze niet te dicht bij steden zijn, dat de mensen niet vergast worden. Ja, ik ga er nog aan werken. Hoe gaat het met jou in Nederland? Ja, gaat best goed. Wat heb je tot nu toe gedaan? Nou, een paar steden gemaakt en uh, wegen. Komen die steden op dezelfde plek of ben je dan op een andere plek? Andere plek. Amsterdam is veel dichter bij het water. Dat dus is veel handiger. Er is een haven en zo. Er is veel meer bos bijgekomen. En mijn eigen stad natuurlijk. Het ligt hier, op de plaats van Rotterdam ongeveer. Hoe heet heet? Sint-Joost. En wat is het kenmerk van Sint-Joost? Ja, gewoon dat we alles gewoon lekker rustig aangaat en zo. Moet je relaxed stap? Ja, dat heb je wel behoefte. Aan. Ja. Ik zou wel de Houtriepdijk, zou ik wel kwijt willen. Dat vind ik zo'n uh, rare dijk. Dan heb je gewoon één groot meer. Oh, mooie kleuren hoe het is. Uh, ik heb vier provincies gemaakt: uh, Noord-Holland, Oost-Holland, Zuid-Holland en West-Holland. En dit is Amsterdam en Haarlem en Spijndam. En hier zijn alle winkels. Oh, je hebt het hele IJsselmeer dicht gegooid? Ja. Waarom heb je dat gedaan? Omdat Noord-Holland groter moet. Nou, ik heb één grote uh, snelweg gemaakt, want wow. dat is meer, minder vervuiling. Ja nou, ja, nou ja, niet allemaal klein en dan heb je ook minder files. En, en, en dat zijn allemaal kleine weggetjes, maar dan mag je niet te snel met de auto. En, uh, en ik heb hier een stuk van de politiek gemaakt. De politiek verhuist naar Noord-Nederland? Ja, ja. Waarom? Ja, weet ik niet. Om, ja, gewoon. Ja, heb ik je wel last klaar. van politici dan? Nee, maar ik denk dat als het dan één stuk is, dan, dan is het voor iedereen makkelijker, denk ik. Het zou een mooi land zijn zo, ons land. Ja, maar heel veel dingen. Euh, nou, heel veel aanzetten zijn er natuurlijk wel. Hè? Dus ik heb niet. Euh, ik ben in die zin niet helemaal overnieuw begonnen dat ik iets heb getekend wat je niet. Eigenlijk niet een perspectief is wat je nu zou kunnen maken. Bijna alle dingen die hierop staan, daar, daar zou je zou wel kunnen. in zekere zin aan kunnen werken. En dat hebben wat, wat, we niet. Is, wat zou de grootste barricade zijn? De grootste hindernis? En, ja, de grootste hindernis is de grond is natuurlijk al van iemand. Dus ja. het lastige is wat je aan het doen bent, is dat je eh, bezig bent een, een vorm van grondgebruik. Die, ja, die een bepaalde grondwaarde vertegenwoordigt... en een bepaalde kapitaalsinvestering... dat je die in feite terugbrengt naar iets met een lagere waarde. He, dat is, is wel wat ik hier teken. Dus ik teken voor een deel bos op plekken die nu landbouwgrond zijn. Nou, dat is natuurlijk verlies aan, uh, aan economische investering. En ik teken ook water op plekken die nu ook voor een deel landbouwgrond zijn. Ja. Maar als of zelfs langs, steden al, als je langs al die meren huisjes zet... zoals bij, de blauwe, zoals bij die blauwe stad... Ja. Dan is dat misschien zelfs voor die boer nog economisch aantrekkelijk. Dan op, op dat moment mag... wel weer. Ja, op dat moment wel weer. Dat zie je nu natuurlijk ook gebeuren. Hè? Dat als, het, als er ergens blauw of groen wordt gemaakt... dan wordt het heel vaak uit rood gefinancierd. Maar dat zou voor een deel wel kunnen. Maar ik denk dat je dat... Op de manier waarop ik het hier teken, hè, hoe groot die patronen zijn, dat je dat nooit op die manier kan realiseren. Met alleen maar het aan elkaar knopen van dat soort bouwprojectjes. Ja, Dit, dit gaan we niet in vier jaar zo maken, maar dit is wel. Het is, ik vond het eerst een hele rare vraag die je stelde. Maar toen ik ging tekenen, toen begreep ik opeens wel weer dat het wel te maken heeft met inderdaad korte termijn doelen die ik wel zou willen bereiken. Eh, want er zijn wel een aantal onderwerpen waar ik voor wil pleiten die inderdaad te maken hebben met dat je die, eh, dat landschap niet alleen maar meer gebruikt als een productielandschap. En als iets wat eh, vanwege economische motieven alleen maar zo is ingericht. Maar dat je ook probeert daar doorheen weer veel meer te verweven. Dat mensen ook van het landschap kunnen genieten. Dat er ook echte, robuuste natuur blijft en kan ontstaan. En dat mensen daar ook weer in kunnen. Hè. Dus dat je... Ook meer het, nou ja, het, het plezier van het landschap en het genieten van het landschap. en dat eh, Nederland is natuurlijk een verstedelijkte samenleving. Heel veel mensen wonen in steden of in grotere, grotere dorpen, grotere plaatsen. Dat, nou, dat verlangen wat veel mensen hebben. Hè, dat je in het landschap in kan, dat je er kan zwerven. Dat je, dat, dat ook avontuurlijk is. Ja, dat zou ik voor een deel weer terug willen brengen. En er zijn die middelen als meer water maken bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden. Bosgebieden beter aan elkaar reigen zodat het wat meer wordt dan die losse snippers, dat zijn daar middelen voor. Jasper, je zit heel een beetje te geinen, maar ik vind dat zelf niet zo heel ja, aardig. Zit daar, dus de tijd weet ik, maar daar heb je één keer om gelachen en dan is het klaar. Ja? Nou hebben we een aantal dingen opgeschreven die heel belangrijk zijn en nou is mijn vraag eigenlijk als je kijkt en even terugdenkt aan je eigen kaartje, wat vond je nou het belangrijkst van uh, dit hele rijtje? Youssef? de snelwegen. De snelwegen. Waarom de snelwegen? Omdat je dan uh, verpla uh, kunt verplaatsen. Dus verplaatsen was voor jou heel belangrijk. Ja. En uh, ik heb een paar uh, dorpjes gemaakt voor, met uh, scholen en un universiteiten. Dus dat hoort bij het kopje. Uh, werken. Finkelen. Ja, ook en dan ook die voorzieningen. Oh. Ehm um, George, jij had een hele andere kaart dan Youssef. Wat? Wat stonden er bij jou als belangrijkste functies in je kaart? Uh, recreatie, groen, heel veel groen en, ja, en wonen en uh, verbouwen van voedsel. Ja, er moet wel wat voedsel worden gebouwd. En dan? Nick. Uh... Er komen steeds meer auto's en vliegtuigen en dat soort dingen in de, op de wereld. Dus dat is heel slecht voor het milieu. Dus ik heb geen wegen gedaan en de auto heb ik gewoon weggedaan. En hoe gaan mensen zich weer verplaatsen? Ja, met de, met, de, met de fiets, met de paard en dat soort dingen. Even fietsen naar Limburg. Ja, uh, Mick, je bent een man naar mijn hart. Ik zou heel graag minder wegen en meer uh, ja, ruimte voor het milieu. Het probleem is een beetje inderdaad... heeft mijn moeder de volgende dag nog niet thuis? Dat heleboel mensen dat helemaal niet zo leuk vinden, want ze staan ze uren in de file. Maar je kan ook als moeder denken, ja als ik anderhalf uur aan het rijden ben elke dag, dan ga ik misschien in dit land van Mick... Dan ben je slim, dan ga je natuurlijk niet elke keer op je, op je paardje stappen om dan een uur uh, te gaan paardrijden. De, ja, of je gaat dichter bij oh. werk wonen. Nog makkelijker. Nee, ik wil hier blijven wonen. Ik ga niet in het Den Haag wonen. Zoek je werk uh, dichter bij huis. Ja. ja, maar dat is hoe vader met elkaar. Uh, Helaas, luisteraars. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Volgende week meer Nieuw-Nederland. Tot dan. Ja, spoorlijnen heb ik ook nog niet getekend. We moeten volgens mij ook heel, veel, ook heel veel van die oude spoorlijnen die we in de jaren dertig hadden, die moeten gewoon weer in ere hersteld worden. Ook achter de kust langs, een mooie tram maken. Dat je goed bij alle badplaatsen kunt komen. Dus nou, die staan nog niet op de kaart, die zou er eigenlijk nog even bij moeten.